Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen twee verkenners voor een nieuw kabinet. Het zijn Annemarie Jordsma van de VVD en Kasia Ollongren van D66. Jordkamervoorzitter Arip Ariep. Uh, zij willen dat graag en iedereen, nou iedereen, de meerderheid, de overgrote meerderheid... Uh, ...vindt het prima. Dus ze hebben gewoon een brede draagvlak. Jordensma en Ollongren moeten vooral heel veel gesprekken gaan voeren... ...want er zijn 17 fractieleiders die allemaal hun wensen hebben over een nieuw kabinet... ...legt verslaggever Albert Bos uit. Die verkenners gaan nu met hem praten. Van joh, god, wat lijkt jou nou logisch. Zou je eventueel uh, mee willen praten over nieuwe regering of niet? Uh, hoe zie je dat voor je? En uiteindelijk moet dat voor 30 maart een verslag van die verkenners opleveren. Dat is dus over ruim een week... En er wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. En die kunnen dan over dat verslag debatteren. Het de Openbaar Ministerie heeft een tussenstandje gegeven. van hoe het gaat met het opsporen van verdachten van de avondklokrellen twee maanden geleden. Er zijn inmiddels 258 mensen opgepakt. en 66 daarvan hebben ook al een celstraf gekregen. Lijkt erop dat bondscoach Frank de Boer het volgende week zonder verdediger Stefan de Vrij moet doen. Hij heeft corona en is er dus niet bij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Maandag wordt hij opnieuw getest, maar in principe. Behoudt zijn club Inter Milan al hun spelers in Italië. De zoetermeerders die wat vers fruit of een handje noten willen... ...die hoeven over een tijdje niet meer per se naar de supermarkt of de groenteboer. De stad krijgt een voedselbos waar je zelf kunt plukken. Vandaag zijn de eerste plantjes de grond in gegaan, zegt de bedenkster. Het is heel pittig nu. Het regent en het biedt 6. zes. Het zal nog wel even duren. Uiteindelijk komen er bijvoorbeeld walnoten en hazelnoten. Maar ook kersen en appelbomen. Let wel op, je kunt niet alles eten. Uh, nee, nee, nee. Altijd vragen wat je in je mond kan stoppen. En dat gaan we ook wel aangeven. En maar er staat bijvoorbeeld ook sporenhout. Wat heel goed is voor, uh, voor, de, voor de insecten. Maar dat, daar, word je een beetje, uh, daar ga je een beetje diarree van krijgen. Het weer kan een buitje vallen en het wordt maximaal 9 graden. Morgen vrijwel droog, er is meer zon en het wordt opnieuw 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 maar richting Amstelveen staat een korte file tussen Bad Oefendorp en Amstelveen, 3 kilometer, met maximaal 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 a place not too far away we all know i should be the one to say we all make mistakes take my We'll be Mm -hmm. You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, yeah, it's Saturday, yeah, Sunday. Sunday. It's Friday like again it's, like it's Good, Good. Good. Sunday what? Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het RWS journaal. Rond deze tijd worden de twee verkenners in de Tweede Kamer verwacht... die gaan onderzoeken welke partijen een mogelijke nieuwe coalitie kunnen vormen. De Kamer heeft daarvoor Annemarie Jordesma van de VVD... en Kasia Olongren van D66 aangesteld. In de schuur in en over Overijssel zijn 21 volwassen Engelse bulldogs en 21 pups gevonden. Een man en vrouw worden verdacht van het illegaal handelen in de honden. Door de coronacrisis is er een flinke toename van deze illegale handel. En Gerben Wiersma stopt per direct als bondscoach van de vrouwenselectie van de Turnbond vanwege persoonlijke en professionele omstandigheden. Wiersma werd eerder tijdelijk geschorst na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Het weer nog. Vannacht kans op lichte vorst. Morgen geregeld zon. Vrijwel droog en ongeveer 8 graden.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 Chacalac, chacalac, quiero que me agarres con las patas como como nudo de gárgola, como como como garra pata, chacalac, como chacalac hoy, oh, yes. otra vez otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi pum, chacalac, pum chacalac, es, otra vez otra vez Sakalak, kom, sakalak. Hey, Emilia. Con esa miradita que noemt mata niet. Todo lo que tengo Todo lo que tengo. Oh, yes. Otra vez otra vez La cabeza y los que se mueven con mi Pumsa calaca Pumsa calaca Yes Otra vez otra vez